Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er drijven ook wat wolkenvelden over. Het blijft overal droog en het wordt vanmiddag een gaat over 16 A17. Dit was het... ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Dit weekend is de A12 bij Den Haag vanuit Utrecht dicht door werkzaamheden. Dat veroorzaakt files op de A12 van Utrecht naar Den Haag... voor Prins Clausplein 3 kilometer... en op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Ipenburg 3... Bij Rotterdam op de A4 hoofdvliet richting Vlaardingen voor Knoop Ketelplein 3 kilometer. De A15 Gorkum richting Rotterdam voor Knopput Ridderkerk 4. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zwijndrecht en Knopput Ridderkerk staat 3 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Op de A27 Utrecht richting Breda voor Nieuwe 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort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 Maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer, uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Een geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen. Beetje nog wel oudje.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 Bootsplank was piste, lichtjes je zaar, welk gevaar. Riep altijd op, ik word zo na. Oeh, ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje bier, bier, bier. Aan de zwier, zwier, zwier. Op de rivier, bier, bier. Zo reis je met een iederwetse schuif, schuif, schuif. De schrijver,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 Geef me vlug een zoen, ik hou van uniform en ik ben dol op jou Dat was Jenny Rode, de samen met Wim Poppen met Dagagentje. En daarvoor vader en dochter, Willy en Willeke Alberti, met een reisje langs de Rijn.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 de muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Of je zomer of chic kleed, iedereen is veel rijk. Voordat de trek je plaats vindt, moet in de buurt. Want als een vraag of krijg, ik voet vader vrolijk uit als ik de honderdduizend. De honderdduizend wil, Krijg ik aan iedere vinger. Een diamantenring, een bondjes op je schouders en panels aan je ogen.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 want om een kans te wagen, dat zit ons eenmaal in bloed. En je zit elke keer weer met opgewekte moed. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, ben krijg jij aan diepe vinger en diamant erin.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 Naar mijn meisje, want ze leek op jou Hé, hey mama, mama, kijk eens gauw Naar dat lieve meisje waar ik veel van hou Ik heb het geluk dat ook mijn vader had Wij hadden vonden onze is een schat Zo gelijk het verhalen, ik dat kind al jaren ken Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben Say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 En andere smaak in haar hart dat het lang geen hek idee. Ze smaakt naar kersen. kersen. sinaasappel, cola, cola. pepermunt, karamel. Ananas. Ananas. Maar ik zeg er wel: bij verboden we vruchten. Verboden vruchten, verboden vruchten. voor iedere een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 er wel bij verborgen.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 Behalve voor mij, we vruchten. We vruchten, we vruchten voor iedereen.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 Heen. op een dag in maart, zo kalm en bedaard, en maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard in een.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 Nederland, Mario Jean Voigt.